9 uur. Het NOS Journaal. Liseland Thomasen. De Burmeese oppositieleider Aung San Suu Kyi is begonnen aan een reis naar Europa. Eerst gaat ze naar Genève voor een bijeenkomst... van de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties. Daarna zal ze in Noorwegen de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Die kreeg ze in 1991 toegekend. Maar Suu Kyi durfde Birman toen niet te verlaten om die op te halen... uit angst dat het regime haar het land niet meer in zou laten. Haar Europa-reis komt vlak na haar vijfdaagse reis naar Thailand. Het was voor het eerst in 24 jaar dat ze buiten de grenzen van Birma was. Een groot deel van die tijd stond ze onder huisarrest. In Syrië zijn gisteren VN-waarnemers beschoten toen ze de stad Haffa wilden bezoeken. Ook werden ze bekogeld met stenen en metalen staven. Door wie is onduidelijk. Niemand is ernstig gewond geraakt. De waarnemers zijn teruggekeerd naar hun basis. Volgens de VN zijn ze veilig. In Syrië zijn 300 ongewapende waarnemers actief. Er is steeds meer kritiek op de VN-missie, omdat het de vraag is of ze met al het geweld goed hun werk kunnen doen. Het hoofd van de VN-waarnemers zei gisteren dat het conflict in Syrië in 15 maanden tijd is uitgegroeid tot een burgeroorlog. Het is voor het eerst dat een hoge functionaris dat woord in de mond nam. Bij aanslagen op pelgrims in Irak zijn veel doden gevallen. Volgens het Britse persbureau Reuters zijn in en rond Bagdad zeker 44 mensen om het leven gekomen. In Bagdad zijn veel Shiïtische pelgrims bijeen om de dood te herdenken van een Shiïtische heilige uit de 8e eeuw. In het verleden waren die bijeenkomsten ook doelwit van extremistische Soenieten, die de Shiïeten zien als afvallige. Een journaliste van de Wall Street Journal is opgestapt na de onthulling dat ze een affaire heeft met een hoge adviseur van de Amerikaanse regering. Beiden werkten in Irak toen ze een relatie kregen. De journaliste Gina Chon was in 2008 in Bagdad gestationeerd om de oorlog daar te verslaan. Haar vriend Brad McGurk zat in het onderhandelingsteam van de Amerikanen. De twee zijn inmiddels getrouwd. De relatie is aan het licht gekomen nu president Obama McGurk heeft voorgedragen als ambassadeur in Irak. In een verklaring zegt de Wall Street Journal dat John de gedragscode van de krant heeft gebroken door haar vriend soms ongepubliceerde stukken te laten lezen. Het is niet duidelijk of McGurk ook, oh, McGurk ook informatie heeft doorgespeeld. Het Witte Huis blijft achter de keuze van McGurk als ambassadeur staan. Hij moet nog wel worden goedgekeurd door het congres. Het weer droog, stapelwolken en zon. In Limburg kan een buitje vallen. De middagtemperatuur ligt rond 17 graden. Awb ah, Verkeersinformatie. Het is nog steeds minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. Weinig bijzonderheden. Alleen nog steeds druk aan de noordkant van Amsterdam, Amsterdam... door de werkzaamheden op de ring A10. Daardoor dus files op de A8 Saandam richting Amsterdam... tussen het knooppunt Saandam en Koenplein 3 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen het knooppunt Rottepolderplein en het knooppunt Raasdorp 4. De ring A10 west richting Zaanstad... tussen de rijen en Geuzeveld 7. En op de N331 Emmeloord richting Zwolle. Ter staat bij over de brug open.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 Garage wordt werkplaats. Voor jezelf beginnen. Stap voor stap, eerst verdienen, dan uitgeven. Zuinig beginnen dus. Maar wel goed. Ben je er klaar voor? UPC Business wel. Met alles in één zakelijk. Internet, telefonie, televisie. In één pakket. UPC Business. Ga nu naar gratisaandeel.nl. Voor een gratis aandeel. Ben jij klaar om te ondernemen? UPC Business wel. Met alles in één zakelijk, met internet tot 120 MB. Ga naar upcbusiness.nl of bel 088-1212-000. Voor Vaderdag willen echte vaders maar één ding. Dat is overstappen naar Oxio. Dan krijgen ze namelijk de nieuwe iPad gratis. Stap dus nu over en laat hem lekker de hele zomer surfen. Bel 0800-1401 of ga naar oxio.nl.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 Met CRM-software van Archie. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 6 minuten over 9. In Syrië is sprake van een gigantische toename van geweld, zegt de VN. Het hoofd van de vredesmissie spreekt nu ook officieel van een burgeroorlog. Straks meer. Eerst naar piraten in de Tweede Kamer. Want de anti-piraterijmissie wordt uitgebreid. Extra mariniers, twee Cougar-helikopters en een onbemand vliegtuig... moeten de koopvaardijschepen in de Golf van Aarde beschermen tegen Somalische piraten. En op verzoek van de NAVO wordt ook twee maanden lang een onderzeeër ingezet. De Tweede Kamer heeft gisteravond ingestemd met de uitbreiding van de missie. Kosten 13,1 miljoen euro. VVD-Kamerlid Hand en Broeken, goedemorgen. Goedemorgen. Is dit voldoende om de piraten het hoofd te bieden? Het is in ieder geval een goede stap. Het is veel meer dan er in het verleden gebeurde, maar voldoende is het niet. Wat moet er dan nog meer bij? Nou, we moeten in ieder geval... er zijn eigenlijk twee belangrijke operaties... Um, die de piraten bestrijden. Eén is Ocean Shield, dat is de NAVO. En de andere heet Atalanta, en dat is de EU. Gek genoeg, en tegen de verwachting van vele mensen in... Uh, kunnen we nu eindelijk eens een keer zeggen... dat die van de EU veel de malen eff effectiever is... in het bestrijden van de uh, piraterij. Um, helaas heeft de Kamer besloten... om dat controversieel te verklaren. Dus daar gaan we op dit moment geen nieuwe stappen zetten. Dat is jammer, want dat gaat dus ten koste van de effectiviteit. Ocean Shield... Shield, dat is dus de operatie waar we het gisteravond over hebben gehad... waar de Kamer mee heeft ingestemd met een uitbreiding. Um, die is ook effectief, maar minder effectief. En uh, we hebben gewoon nodig, zolang er nog uh, mensen ge uh, gegijzeld worden... zolang de uh, piraten nog zeer actief zijn, en dat zijn ze... Um, uh, dat we wat, wat, wat assertiever gaan optreden. Ja. En um, ja, da daar kunnen we dus meer aan doen. En u zegt het is jammer dat die EU-missie controversieel is verklaard. Maar Zeker. waarom is die controversieel verklaard? Gaat het om meer geld? Ja, dat moet u vragen aan de PVV die een hekel hebben... aan alles waar een blauwe vlag op zit met gele sterren. Um, uh, die zijn altijd erg voor het uh, bestrijden van piraten... behalve als het onder de verkeerde vlag gebeurt. Dat is natuurlijk een absurde houding, maar goed, dat, uh, dat is aan de PVV. En helaas ook aan de andere kant van het spectrum d 60 wat ook uh, dat daartoe heeft besloten. Um, en dat, dat is jammer. Want eh, nogmaals, zoals ik al zei... Eh, Nederland heeft een ongelooflijk eh, belang bij eh, vrije eh, wereldhandel. En dus ook vrije scheepvaart. Onze koopvaardijschepen, die, eh, en dat zijn er zo'n 300 per jaar... Eh, die moeten door dat gebied en die lopen gigantische risico's. Die moeten dat verzekeren. Eh, dat, dat kunnen ze bijna niet meer. Het is inderdaad zo dat dit kabinet heeft besloten om eh, daar meer aan te doen. We hebben bijvoorbeeld nu mariniers die we detacheren op die, eh, op die koopvaardijschepen. De VVD heeft daar ook heel lang voor gepleit. Maar het is nog altijd niet genoeg. Nee, u zegt net al, we moeten assertiever optreden. Bent u ook ervoor dat dat geregeld wordt... dat de piraten tot op land achtervolgd kunnen worden? Ja, we noemen dat tot aanland, aanlandig. Twee kilometer in landinwaarts, Ja, ik. ik, ik ben, wij zijn er niet zo voor om dat zeg maar, met, met grondroepen te doen. Dat lijkt mij buitengewoon onverstandig. Ik heb dat ook wel gezegd, van, genoemd dat, dat we moeten oppassen... dat we niet Rambo gaan spelen op strand. Daar hebben andere landen ook hele slechte ervaringen mee. Het is wel assertief. Ja, maar die assertiviteit kun je ook op een andere manier laten zien. Het onklaarmaken van piratennesten, zowel aan land als op land, kan gebeuren vanaf de zee. Um, uh, kan ook als we ander type helikopters zouden inzetten. Apaches hebben wij in het verleden wel eens voor gepleit. Die kunnen van grote afstand met hele grote doeltreffendheid, zouden ze dat kunnen doen. Dat wordt onderzocht nu door Defensie, zover zijn ze dan al wel. Maar terwijl wij hierover praten zien we tegelijkertijd dat de reders in hoge nood zijn gekomen... en dat schepen aan het omvlaggen zijn. Ja, Rotterdam loopt leeg en alle on ons omringende landen... hebben op dit moment ofwel meer mariniers die ze inzetten... of gaan zelfs zover dat ze private beveiligers inzetten op die schepen. Dat doen de Britten, die zijn omgegaan vorig jaar... Dat gaan de Belgen nu doen. De Nooren en de Denen deden het al. In Duitsland wordt erover gepraat. Mm. En de Fransen en de Spanjaarden hadden ook zo al hun eigen regelingen. Ja, ik vind het een beetje te gek dat een kabinet dat zichzelf uh, op de borst slaat... voor haar Rotterdamse mentaliteit het nu zo laat um, uh, lopen. U vindt dat ze ook daar te voorzichtig in zijn? Absoluut. Want wij spraken gisteren reders en verzekeraars. Die willen dat, hè? Ook ja, uh, dat in Nederland particuliere beveiligers meegaan. Die moeten het. Het zijn de verzekeraars die op een gegeven moment zeggen... we gaan jullie ladingen gaan we niet meer um, uh, verzekeren als ja. je niet voor adequate bescherming zorgt. U maar hoe, voor... hoe, want we hebben natuurlijk slechte voorbeelden... kennen we van bijvoorbeeld particuliere inzet uh, bij, uh, in Irak, Blackwater. Ja. Dat is uit hand gelopen. Ja. We hebben niet voor niets afgesproken dat geweldsmonopolie bij overheden dat, Hoe dat, hou je dat in de hand? Ja, dat heeft u een punt. En daar ben ik het op zich ook zeer mee eens. De overheid heeft, zoals we dat dan zo mooi noemen, de zwaardmacht. Maar dan moet je het ook waarmaken. En de marine is ooit, uh, Nederland is daar beroemd om geworden, opgericht om kopvaardij te beschermen. Dan moet je, als je dat argument tot in de laatste uh, snik hanteert, dan moet je ook die marine eens voluit inzetten. Hans Hille, uh, minister van Defensie, heeft heel veel mogelijk gemaakt. We gingen eigenlijk van nul onder het vorige kabinet naar zo'n 175 teams in 2013. Maar 300 schepen is dat nog steeds onvoldoende. En dan zeggen wij als VVD... we hebben geen overwegende principiële bezwaar... om ook te kijken naar particulier. Nee. Alleen daar is geen Kamer meer eruit voor. Nee, en dat omvlaggen, daar hadden we het gisteren ook over. De reders zeggen dat, hè, gaan onder een andere vlag varen... niet meer onder de Nederlandse, dat baart u echt zorg? Ja, zeker, want dat is de agressie van onze economie. Wij leven van de wereldhandel. Um, uh, die wereldhandel gaat nog steeds voor um, uh, een zeer groot percentage gaat die over zee. Uh, en die gaat niet in de laatste plaats via de golf... Meneer Ten we willen u ook nog even wat vragen over Syrië... want we hebben het er ja. de hele ochtend al over. Um, toch geschokt ook weer Zeker. door alle verhalen die uit het land komen... Uh, ook rond kinderen die gebruikt worden als, uh, als menselijk schild. De VN spreekt nu officieel van een burgeroorlog... en in een uit alle analyses vanochtend ook weer in het Radio 1-journaal... blijkt dat het, dat het alleen nog maar bloediger kan worden. Uh, wat vindt u dat er moet gebeuren? Ja, het, het is een gruwelijke situatie die zich daar aan het ontvouwen is... Um, het is heel moeilijk om te zeggen wat er moet gebeuren. Ik denk dat het uh, anand plan wat we al die tijd hebben uh, gesteund... en wat ook noodzakelijk is om dat te steunen... dat dat ja, op sterven dood is mm -hmm. al als het niet al uh, dood voor de kachel ligt. Um, uh, um, wat nu echt moet gebeuren is dat um, de landen die nog invloed kunnen uitoefenen... op, uh, op, op met name Rusland. Uh, en enige weken geleden had ik daar enige hoop op. Um, uh, is dat Rusland in ieder geval nu direct wordt bewogen tot een... Uh, een wapenboycott, een wapenexportboycott, uh, die overigens naar alle partijen dan in acht moet worden genomen. Um, een week of twee geleden zag het ernaar uit, uh, kregen we geluiden dat de Russen misschien bereid zouden zijn om daar uh, een klein beetje te bewegen. Uh, ik heb geen idee hoe, dat, uh, hoe de vlag er nu bij hangt. Maar iedereen die de beelden heeft gezien, uh, en die zien we nu al, die gruwelijke beelden, zien we eigenlijk nu al een jaar in hevigheid en omvang toenemen. Ja, die, uh, die, die zit met de handen in het haar. We kunnen niet um, uh, uh, veel meer doen dan dat. Um, uh, het, het zou natuurlijk goed zijn om een humanitaire corridor uh, te creëren, maar daar ja, moet je weer vliegtuigen voor inzetten. Um, uh, dat, dat leidt weer tot nieuwe ellende. Dus ja, uh, het, het, is, het is afschuwelijk genoeg dat we dat we zo weinig doen. Het is ja, zeker, maar ik. ik ik denk dat, uh, dat met name de Amerikanen en ook anderen die invloed uit kunnen oefenen... dat die nu alles op alles moeten zetten om de Russen te bewegen tot een wapenboygod. Duidelijk, Hand en broeken van de VVD. Dank u wel. Dank u wel. Ja, Lara zei het al, de VN spreekt nu officieel als we het over Syrië hebben van een burgeroorlog. En de Amerikanen doen inderdaad wat. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton komt met een waarschuwing aan het adres van de Russen. We are concerned about the latest information we have that there are attack helicopters on the way from Russia to Syria.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 en pogingen van de VN om het geweld te verminderen in Syrië... zijn tot nu toe bepaald niet succesvol. Ook zijn gisteren VN-waarnemers beschoten. Allemaal tekenen dat het geweld verder escaleert... zegt correspondent Sander van Hoorn. Het zijn allemaal kleine stapjes, stapjes achteruit. Ook het Rode Kruis maakt zich zorgen dat ze eh, nog steeds niet goed toegang hebben. Het heeft allemaal te, natuurlijk te maken met dat zespuntenplan van Kofi Annan. Daarin was juist geregeld dat eh, hulpverleners en waarnemers toegang mochten krijgen... tot alle delen van Syrië. Dat is niet het geval. Maar laten we niet vergeten dat punt één van dat plan natuurlijk was... dat beide partijen zouden ja. moeten stoppen met vechten. Ja, en, en dat is natuurlijk al vanaf het begin niet het geval geweest. En volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zet het Syrische leger nu de zwaarste mortieren in die er bestaan... om de steden te bestoken. Een oorlogsmisdaad is dat. Volgens Arabisch Leo Quarte handelt het regime van Assad... nog steeds vanuit zelfbescherming.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 over overlevingsstrijd. Het klinkt vreemd, maar dat is het wel. Dus Arabist Leo Quarten. meer over Syrië leest u op onze website nos.nl. Zo dadelijk zijn we bij het inpakken van het provinciehuis van Zuid-Holland... uit protest tegen de aanleg van een weg. Eerst naar de weg, de Mare naar Maren Bruggemans, Staan de files. Ja, er staan nog een handjevol files. Ik noem maar even de langste. A9, ook maar richting Amstelveen... tussen het knooppunt Rotterpolderplein en Raastorp 4 kilometer. Ring A10 West, richting Zaanstad... tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Geuzeveld 4. En op de A73 zijn ze nog steeds bezig met een spoedreparatie. Maasbracht richting Nijmegen. Er is bij Venlo Zuid de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal... met Lara Rensen en Marcel Oosten. Not that you're bleeding, but you're through it now. Okay, when you run, thinking it's doomsday, you got to let it go, so you run, so you run, pretend you don't see it yet, that we can't live the life. Amazing dus van Seal. De wedstrijd van Polen tegen Rusland is gisteravond ook bekeken... in de zogenaamde Polenhotels in Wateringen. Daar wonen zo'n 350 Polen die werkzaam zijn in de tuinbouw. Verslaggever Roel en vertaalster Maria Verhulst... keken de wedstrijd met ze mee. In de kantine staan en hangen drie grote tv's. De Poolse Jack van Gelder doet goed zijn best... Het is nog niet heel erg druk als de spelers het veld opkomen. Ik denk dat er iets van 30 mensen zijn die op de bankstellen zitten of aan de eetkamertafels of zelfs op het biljart. En ik heb net één fan gezien met een rood-witte pruik op zijn hoofd, maar voor de rest is het allemaal heel ingetogen. Geen Poolse shirts, geen schmink, geen vlaggen. Maar wanneer het Poolse volkslied klinkt toch wel wat enthousiasme onder het publiek. Je hoort duidelijk in de stadion enorm skanderen. Dat zijn de Russische eh, fans. Razzia, Razzia, Rusland, Rusland. Net werd het uh, Russische volkslied gezongen. En een van de jongens daar op de bank die maakte een pistool voor zijn hand... en uh, schiet de spelers van het Russische elftal overhoop. Ja, maar dat is eigenlijk een oude Sovjetlied. Dus dat is eigenlijk een beetje ook van de onderdrukker. Van, natuurlijk, van de communistische onderdrukker. Dus, uh... maar deze jongens hebben dat nauwelijks meegemaakt, denk ik. Nou, maar het is toch denk ik beter. Het Zit heel diep, ja, absoluut, ja, ja zeker. dat dus een speculair rivalisatie tussen Polen en Rusland. Ik denk dat het inderdaad er best staat een speciale gevoerd, yeah, speciale rivalisering tussen Polen en Rusland. Ik denk dat het uh, gevolg is van het systeem. Dat Polen werd opgedrongen in mm. afgelopen natuurlijke decennia. Lewandowski miste doel op nou, 20 centimeter. Net over het uh, de doelpunt, ja. René Heiderijs, u, u bent hier een beetje de manager? Nee, nee, nee ik ben projectmanager bij het Uitzendbureau, dus uh, ik zit eigenlijk in de buitendienst. Ah, oké. Okay. U kent de mensen die hier wonen erg goed? De meesten ken, uh, ken ik vrij goed, ja. Yes. ja. Ik dacht, zouden hier nou ook Russen zitten? Nou, nee, dat gaat nog steeds niet goed samen. Zegt u dat uit ervaring, hier in dit hotel? We hebben in het verleden, volgens mij een jaar of zes geleden, in het begin een paar Russen gehad. Maar dat ging niet samen. Ook mensen uit de Oekraïne, dat ligt gewoon heel gevoelig nog steeds, na al die jaren. Zeggen ze dat dan ook tegen u? We hebben liever geen Russen meer, want... Nee, dat zeggen ze niet. Maar met dit soort wedstrijden komen die verhalen wel naar boven. En dan wordt het een beetje stilletjes in de kantine als in de 37e minuut de Russen doen kunt maken. No, maar je valt som allen naar de Russen, onze Polen vechten asleuwen, maar voorlopig zijn de Russen beter. Dan is de wedstrijd geëindigd in 1-1. Nog even terug naar de man met zijn Poolse shirt. 1-1. Is het genoeg? Als we winnen met met dan is genoeg. Maar als niet winnen, dan is einde oefening. Rusland doet dus wel winnen met iedereen. er blij dat Ro Rusland tot nu toe heeft met iedereen gewonnen. We hebben dus 1-1 gespeeld. Dat is heel goed. Op wat voor manier gaat u dat vieren? Oh, parten op. Of is me begraaid? Nee, zeker met vrienden, biertjes drinken, praten daarover. Ik ga dat niet verder allemaal uitweiden. Ah, een verslag van Roel Pauw vanuit Nederland. Straks uh, hopen we even te bellen met Jan Roels Die zit in Warschau en die had hij weten via Twitter... een wat hachelijk moment bij het teruglopen uit het stadion naar de stad. Hij kwam een uh, groepje hooligans tegen... en kon nog net op tijd wegduiken in een steeg. We bellen met hem, Zodanig dadelijk horen we hem uh, hopelijk. Vijf voor half tien, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In een kwartiertijd was hij vanochtend ingepakt. Het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag. Actievoerders wilden, à la impactkunstenaar Christo, een daad stellen. Ze zijn tegen een weg, ten zuiden van Leiden. En als hij er dan toch moet komen, dan willen ze liever een tunnel. Theo Verbrugge, onze verslaggever, was bij het inpakken. Kunnen we onze posities innemen zodat we stipt om half negen het provinciehuis kunnen inpakken. Nou, Zo'n twintig uh, actievoerders, misschien zijn het er dertig... posteren zich op verschillende hoeken van het uh, provinciehuis... met twee rollen groenstof. En à la Cristo, Pont Neuf, Rijkstaak... willen ze het provinciehuis hier in Den Haag, het provinciehuis van Zuid-Holland, gaan, uh, gaan inpakken. Mag u zelf innemen? Ongeveer... We gaan ongeveer daar tot de lift. Keurig in de jas met de stropdas, nou niet echt het type actievoerder. Nee, dat had ik van mezelf ook nooit verwacht. Maar dit, dit snijdt toch echt diep uh, in, ons, uh, in ons vertrouwen in de overheid. Waarom? Nou, ik moet u voorstellen, dit, is een, dit gaat over een weg... waarvan nut en noodzaak nog niet eens is aangetoond. En het is een, een, een, een aantal politici, lokale en provinciale politici... die hebben zich hierin vastgebeten met een tunnelvisie. Dat hou je niet voor mogelijk. En dan gaan ze een weg aanleggen in een open bak... Uh, het vlak langs een woonweek. Het, het doorsnijdt een heel natuurgebied. Het doorsnijdt het hele dorp. Jullie willen een tunnel, hè? Nou, op zijn minst. We willen eigenlijk helemaal geen weg. Fred Holvast van de actiegroep. Volgens mij klinkt het half negen. Ja, we moeten beginnen. We, iedereen klaar? Zijn we zover? Camera's rolling? Dan gaan we beginnen. Met het inpakken. Eén. Twee. Drie. Zo. Er gaan een aantal dames met uh, de rol groene voeringstof rondom een van de ingangen van het uh, provinciehuis. Ja, het gaat nog niet helemaal gemakkelijk. Het is duidelijk dat ze het de eerste keer uh, doen. Ja, echt inpakken kan ik het nou toch ook weer niet noemen hoor. Ja, uitvouwen, uitvouwen, uitvouwen. Op de hoge hakken. De voeringstof uitrollen. Meer mensen, jongens, helpen uitvouwen. Kom op, kom op. Ja. Nou, de benedenverdieping, daar hangt een meter stof voor... van anderhalve meter, zou ik zeggen. Als iemand naar buiten kijkt, dan ziet hij dat er iets groens voor het raam hangt. Maar ja, het hele provinciehuis ingepakt, zo zou ik het ook niet kunnen noemen. Laten we het maar symbolisch noemen. De ambtenaren kunnen in ieder geval met een pasje nog wel gewoon naar binnen. Ik ben Laura van Klink en ik ben van de Kamer van Koophandel Den Haag. En wat vindt u? Wat vinden wij? Wij vinden dat de Rijnlandroute er in ieder geval moet komen. Wij hebben begrip voor de gevoelens die leven bij de tegenstanders. Maar dat wat er nu ligt is een goed plan waar de regio mee vooruit kan. Het is ongetwijfeld een dure weg, maar hij is verschrikkelijk noodzakelijk en cruciaal voor het bedrijfsleven. Economie en werkgelegenheid, daar gaat het ook om. Dat is wegen. Ingrid de Bot, VVD-gedeputeerde van verkeer hier in de provincie Zuid-Holland... Inpakken, dat hebben ze gedaan. Wat vindt u ervan? Ik snap het heel goed dat de mensen daar een mening over hebben. Maar welke tracé we ook zouden kiezen... Er zouden mensen zijn die in verzet kwamen. We gaan waarschijnlijk naar een, een dicht-open, dicht-open constructie. Dat is een tunnelbak waar we deels overkapping op leggen. Dus we hebben fors geïnvesteerd in de inpassing... waarvan wij vinden dat het een meer dan acceptabele manier is om deze weg uit te voeren. Inpakken! En een gedeputeerde zegt dat het gewoon doorgaat, Inpakken. hoor. Dat het allemaal goed, ja, goed gebeurd ze is. Een self-fulfilling prophecy, denkt Inpakken. ze. Als je het maar hard genoeg zegt, gaat het door. Dat is dus niet waar. Wij zijn er ook nog. Inpakken! Inpakken. Zij pakken. Inpakken. Zij pakken Inpakken. Pakken Inpakken. En het is ingepakt, het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag. Verslaggever Theo van Brugge was daarbij. Het is bijna half tien. We gaan nog even naar NOS-verslaggever Jan Rolfs. Um, die twitterde gisteravond. Hachelijk moment bij het teruglopen uit stadion naar stad. Leger Goelikens duikt op uit steeg. Paniek, weggedoken langs de weg, nu veilig in het hotel. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Inderdaad, weer helemaal veilig? Ja, heel veilig. Uh, ik zat net aan mijn ontbijtje, maar uh, gelukkig weer veilig in het hotel. Omschrijf eens wat, wat, wat er gebeurde. Nou, we liepen terug uh, vanuit het stadion over een soort, uh, ja noem het een soort bellagenbrug. En opeens kwamen daar van onder van de oever eigenlijk, ja een soort, uh, een legertje hoelikend eigenlijk. En het was best, uh, ja, daar kon je wel van schrikken, kan ik je vertellen. Want, zagen ze daarnaar uit? Of? Ja, weet je, van die bivakmutsen op en uh, van die sjaaltjes voor hun mond. Ja, het was, het, was, het was niet fijn. we was even schrikken. En we konden ook eigenlijk geen kant op. Dus dat was ook heel vervelend. Ja, dat is lastig op een brug. Uh, Jan, waren ze gewelddadig, ook tegen misschien andere mensen op straat? Nou, ze waren eigenlijk echt wel op Russenjacht. Dat klinkt heel cru. Maar het was wel gewoon de realiteit. Weet je, um, het was eigenlijk al de hele dag voelbaar dat uh, ja, de hooligans uit Polen, want er komen van weg Warschau en uh, uit Poznan. Dat je dus eigenlijk um, de Russen te gaas wilde nemen. Hm. Dus wij waren eigenlijk wel heel blij dat we, ik was met collega Arno van Meulen, dat wij eigenlijk niks roods aan hadden. Want ja, dan was je misschien een pineut geweest. Hm. Hoe beoordeel je het optreden van de politie? Want die waren, zag ik ook aan jouw tweets, uh, ruim aanwezig. Hein, ja, te ruim eigenlijk, waren. Veel te ruim. Ik bedoel, er waren echt honderden en honderden en meer mensen En heel duidelijk zichtbaar op straat. En dat, en dat zijn we eigenlijk in Nederland niet gewend. In Nederland stellen ze zich een beetje verdekt op. Uh -huh. Maar hier in was jouw echt de hele dag sirenes. En de hele dag uh, ambulances die af en aan reden. Dus ze waren heel zichtbaar. En dat maakte toch wel, dat vond ik wel heel afschrikwekkend. Ja, jij denkt niet dat daardoor, je zegt hetzelfde, afschrikwekkend... dat ze daardoor erger hebben voorkomen? Ja, dat zou kunnen. Dat weet ik niet, weet je. Dat is natuurlijk uh -huh. een tactiek van de politie hier. Maar ik denk dat wij dat in Nederland gewoon eigenlijk wel heel anders doen. Weet je, hier uh, waren ze gewoon de hele dag zo enorm aanwezig het eind van mijn wedstrijd, als je dat ook zag, dat er een, een, een haag van, van wel 400, 500 ME-agenten gewoon het stadion in, ko in komen lopen. Ja, dat vond ik ook gewoon heel afschrikwekkend. En denk ik: is het wel goed? Het is absoluut niet gasvrij naar de Russen. Nee. Weet je, naar de Russische supporters, die konden ook geen kant op. En ja, ik denk dat ze, als je het vanuit politie kijkt, dat ze zulke grote eenheden hadden, dat die eigenlijk niet hadden kunnen optreden tegen die, tegen die kleine, kleine groep hooligans. Die wij dan tegenkwamen op de brug toen we terugliepen. Ja. Nou, Jan, neem nog een kop koffie. Ja, dat zal ik doen. Dank je wel. je wel. Oké, okay. hoi, hoi. Radio 1 Het NOS-journaal. Koper voor saap gevonden en VN-waarnemers beschoten in Syrië. Goedemorgen, het is 1 over half 10. Ik ben Lieselotte Thomassen. Er is een koper gevonden voor saap. De vorige eigenaar Victor Muller was het niet gelukt een koper te vinden. Een paar Chinese autobedrijven toonden interesse... maar kwamen uiteindelijk niet met geld over de brug. En daarop namen de curatoren van het failliete autobedrijf de zoektocht over. Volgens geruchten is er nu een Zweedse koper gevonden... en dat is National Electric Vehicle Sweden. Om 1 uur vanmiddag houdt saap een persconferentie.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 In Syrië zijn 300 ongewapende waarnemers actief. Er is steeds meer kritiek op die VN-missie, omdat het de vraag is of ze met al dat geweld in het land hun werk wel kunnen doen. En volgens Kwarten neemt dat geweld alleen maar toe. Toen de opstand begon, of de demonstraties eigenlijk vorig jaar in, in maart. Ja, het was het allemaal het, het geweld moet je te zeggen. Er werden wel wat mensen doodgeschoten door sluipschutters op daken.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 Koningin Beatrix vertrekt vandaag voor een driedaags bezoek aan Turkije. Het bezoek staat in het teken van de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Maar het mag geen staatsbezoek heten, vertelt correspondent Bram Vermeulen. Het mag inderdaad geen staatsbezoek heten, ook al bezoekt de koningin wel de president van Turkije, Abdullah uh, Gül, vandaag. Een privébezoek is het ook niet, want minister Uri Roosentaal van Buitenlandse Zaken reist met haar mee. Dus de Rijksvoorlichtingdienst die heeft het nu over een bilateraal bezoek in het kader van de 400 jaar diplomatieke betrekkingen met Turkije. Er is ook weinig geruchtbaarheid gegeven aan het bezoek. Kranten hier die schrijven al dat dit misschien wel komt omdat het allemaal zo gevoelig lag bij de PVV in Nederland. Het hele vieren van die 400 jaar. En dat het pas na de val van kabinet Rutte dat taboe doorbroken is. Het lijkt me een interpretatie van de feiten. Misschien heeft het ook gewoon weg te maken met de privé situatie waarin de koningin verkeert op het moment. Morgen praat Beatrix in Istanbul nog met Turkse studenten en wetenschappers. Vrijdag gaat ze terug naar Nederland. Schiphol is vanochtend oranje gekleurd. Duizenden Oranje-fans stappen vandaag in het vliegtuig om naar Garkov af te reizen, waar het Nederlands elftal het vanavond opneemt tegen Duitsland. Ook de Oranje-camping in Garkov ontwaakt. Ondanks het verlies tegen de Denen afgelopen zaterdag zit de moeder er daar nog steeds goed in, merkte Jeroen de Jager. Hoop of wanhoop hier voor de wedstrijd? Hoop. Hoop, hoop, hoop, hoop, hoop. Ja, je moet wel, hè, want, want als je dat niet hebt, dan zit je hier... en dan zit je met het idee, morgen kunnen we wel naar huis. Ja, dat zou kunnen, maar dat gaat niet gebeuren. Gaat niet gebeuren, waarom niet? Uh, puntje, puntje, puntje, maar het gaat niet gebeuren. Nou, ik denk dat het nu maar eens moet gebeuren tegen die Duitsers. Dus dat ze gewoon, uh, ja, moeten killen. Tot zover dit nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online. Vanochtend komt in het zuiden veel bewolking voor en valt er een enkele bui. In het noorden is het droog en daar is het inmiddels vrij zonnig. Nou, vanmiddag zien we een mix van wolken en zonnige perioden. Aan zee is de meeste ruimte voor de zon. Eh, terwijl in het binnenland eh, wat meer stapelwolken ontstaan en de zon af en toe wat meer afschermen. Later kan er ook nog een lokale bui tot ontwikkeling komen. Nou, de grootste kans op een bui is overigens weggelegd voor Zuid-Limburg. Het is vandaag wel vrij fris eh, met maximaal rond 16 graden. Vanavond dan wordt het uiteindelijk overal droog en vannacht klaart het op veel plaatsen op. Het wordt ook een frisse nacht met temperaturen rond de graad of 8 aan zee tot lokaal 4 graden in het binnenland. Lokaal ontstaat er ook een enkele mistbank. Nou, morgen zijn er een flinke zonnige perioden. Het blijft eigenlijk de hele dag droog. En het wordt een graad of 15 op de Wadden tot maximaal 21 graden in het zuiden van het land. ANWB ah, verkeersinformatie. De ochtendspits van vandaag stelde niet zoveel voor. Op Dit moment staan er nog twee files, totale lengte 5 kilometer. Verdeeld over onder andere de A8. Zaandam richting Amsterdam, tussen Zaandam en het Koenplein 3 kilometer. En op de ring A10 West richting de Nieuwe Meer. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Oost-Zaanenwerf en de Koentunnel 2 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Daar is bij Venlo Zuid de linker rijstrook de dicht in verband met een spoedreparatie. Zeven minuten over half tien. Goedemorgen, u luistert nog steeds naar het NOS Radio 1 Journaal. Nog tot tien uur kunt ons volgen via nos.nl op internet of sportzomerradio 1nl in de Garkov staat het Nederlands helftal vanavond tegenover de Duitsers. Het is u inmiddels bekend, vermoed ik. De mannen van Van Marwijk moeten bijna wel winnen. Of in ieder geval gelijk spelen. Bij verlies is er slechts nog een theoretische kans... dat Oranje doorgaat naar de volgende ronde. We hebben nu contact met Helmoet Hetzel... Duits correspondent in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw verwachting voor de wedstrijd van vanavond? Ja, ik weet het niet. Als ik het zou weten... Dan zou ik waarschijnlijk, uh, het waarschijnlijk kunnen voorspellen, maar dat kan ik niet. Maar ik hoop dat het in elk geval een spannende wedstrijd... Uh, uh, wordt dat we alle twee dus de Nederlanders en de Duitsers van die wedstrijd kunnen genieten. En ik hoop ook dat het een faire wedstrijd wordt, dat er geen incidenten voorkomen, dat ze gewoon fair play spelen. Ja. Alle twee, Oranje en die manschaft. Ja, ja, ja, meneer Hetzel, maar u bent natuurlijk wel gewoon voor Duitsland. Natuurlijk ben ik voor ah, Duitsland. Ja, logo, logisch. Logisch, <laughs> ja. ja. Maar man een hard start, slaat ook een beetje voor Nederland. Ik vind eigenlijk het beste als hij een gelijkspel. Dan kan Nederland nog winnen tegen, tegen Portugal en tegen Denemarken. Wordt Duitsland nummer één in, in Nederland nummer 2 in die groep. Dan gaan we verder. En dan komt de grote finale weer: Nederland-Duitsland, om, hmm. uh, om de Europese kampioenschap. Okay. Dat lijkt me het beste. En, en hoe beoordeelt u het Duitse elftal? Ik zie een kop in stuttgart, de stuttgart zeitung risicominimering staat Zauberfußball. Is dat uh, de beste omschrijving van het elftal op dit moment? Ik denk dat het een mogelijke strategie kunnen zijn van de, van de Duitse kant, van onze bondstrainer uh, Leuf. Dat hij zegt het risico zo klein mogelijk te houden. En wij hebben ook voldoende, zoals ik al zei, aan het gelijkspel. Dat zou van, uh, voor Duitsland waarschijnlijk het beste eigenlijk kunnen zijn. En dat Duitsland niet erg zou aanvallen. En dat Nederland uh, uh, zeg maar, laten komen en dan op een grond uit zijn om een snelle, uh, snelle score. Ik denk dat is de strategie van de Duitse mannschaft. Heeft u al geschreven of schrijft u nog over... Um, hoe we in Nederland kijken tegen deze wedstrijd en tegen de Duitse elftal? Ja, natuurlijk. Elke dag een verhaal erover. Ja, ja. Oh, goed. <laughs> en, en, en, ziet u toch een verandering uh, ten opzichte van een aantal jaren geleden? Ja, absoluut. Ik vind dat de relatie Nederland-Duitsland... en Duitsers-Nederlanders ontzettend ontspannen is. Het is nog nooit zo goed geweest als op dit moment. Die hele haat is weg, gelukkig maar... Het is een gezonde rivaliteit geworden, wordt ook een beetje met een korreltje zout genomen, dus met een beetje humor en ironie. Het is gewoon nu hartstikke leuk als Nederland tegen Duitsland. Voetbal is gewoon een spel en wees tolerant en een spel. Iedereen kan een, een spel gewinnen, iedereen kan een spel verliezen en een beetje geluk moet je bij een spel altijd hebben. En hoe komt het meneer Hetzel, dat we het iets beter met elkaar kunnen vinden, denkt u? Maar ik denk dat, is uh, een Nederlands gezegde, dat heet onbekend... Maakt onbemind. Maar ik denk in de laatste jaren hebben veel Nederlanders uh, Duitsland leren en de Duitsers leren kennen. Dus heel veel Nederlanders kan nu op dit moment in Duitsland op vakantie. 3,3 miljoen Nederlanders gaan naar Duitsland elke keer op vakantie. Duitsland is het geliefste vakantieland door Nederlanders. En ze komen terug en zeggen, oh, is prachtig geweest. Ik heb heel, heel aardige mensen ontmoet, het was heel gastvrij. Dus het Duitsland-beeld in Nederland is veel, veel positiever geworden... omdat de ja. Nederlanders hun buurland, de Oostenburen... eindelijk een beetje beter hebben leren kennen de laatste jaren. Ja, en andersom, in Duitsland merk je toch al, dat al heel veel respect... voor het Nederlandse voetbal. Dat helpt natuurlijk ook wel. Ja, natuurlijk. Jullie hebben ook fantastische voetbal. Dus uh, Wesley Schneider, Arjen Robben, noem ze maar op. Het uh, zijn allemaal top wereldklasse spelers. En van, niet voor niks spelen veel van die Hüntelaar bijvoorbeeld. Waarom spelen ze in Duitsland? Omdat ze heel erg goed zijn. Kijk, dat doet ons goed. Mijn <laughs> ja. Wij volgen uw scenario en dan tekenen we daarvoor, toch? Denk ik, of niet? Okay. Ja, dan, uh, lijkt me, dan zijn we allebei tevreden. Maar veel plezier vanavond. Dat wensen wij u ook. En bedankt voor uw commentaar. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we laten het voetbal even los voor nu. Um, Europa gaat gebukt onder massa-ontslagen. In Brussel komt een nieuwe topbaan vrij, die van Europees gezant mensenrechten. Dat is eigenlijk de taak van Catherine Ashton, buitenlandschef namens de EU. Maar ja, die komt om in haar werk. En daarom kondigde ze in Straatsburg een nieuwe vacature aan. De recommendation die voor dit huis vandaag is... Before this house today is een welkom contributie to de preparations voor de appointment. Of a special representative on human rights. Merci, uh, madame la représentante. Eind juni moet hier zijn. Een nieuwe EU-mensenrechtenambassadeur. Wat voor iemand moet dat worden? Marietje Schaken, Europarlementariër voor D66. Nou, ik denk zelf aan iemand die toch wel uh, een zware politieke functie heeft bekleed. Die uh, geloofwaardig is, maar ook wel boven partijen staat. En die expertise meeneemt. Je kan niet zomaar iemand uh, zonder uh, charisma, zonder gewicht... Uh, de wereld insturen om deze moeilijke mensenrechtenkwestie voor elkaar te krijgen. Dus het moet echt iemand zijn die namens de EU... met gewicht op het wereldtoneel mensenrechten uh, kan aankaarten. Ik heb al een beetje gehoord uh, welke mensen gesolliciteerd hebben. maar ik weet niet Oh, dat of zijn al dan, uh... sollicitanten? Ja, ik ben heel benieuwd. En ik denk dat het belangrijk is... Zijn er ook voor... Nederlanders bij? Niet dat ik heb gehoord de inmiddels demissionaire regering heeft laten zien... wat minder te zijn op het gebied van mensenrechten. Dus wellicht dat ze daarom niemand naar voren hebben geschoven. Ik weet het niet. Ik denk dat het een mooie kans was geweest. Inderdaad, ook voor Nederland. Maar misschien staat er toch iemand op de lijst... die ik niet uh, gezien heb. Zou je zou van een afstandje denken... hebben we daar niet allerlei instellingen en organisaties al voor? Hè? Amnesty International, maar ook binnen Europa. De Raad van Europa, de Council of Europe. Die zijn ook allemaal bezig met die mensenrechten. Waarom moet daar nou nog een speciale gezant voorkomen? Het is juist belangrijk dat de EU... Uh, stevig is op mensenrechten. Dat willen mensen ook. Elke opiniepeiling wijst uit dat mensen uh, in Europa mensenrechten beschermen in de wereld. Een van de belangrijkste taken van de EU vinden. Dus uh, zeker als het gaat om mensenrechten mogen we dat gewoon niet laten sloffen. Dat gaat om kwesties van leven en dood. Uh, en uh, met name in het Midden-Oosten, die had het over Syrië, is, is een jonge generatie die opgroeit die nog heel goed zal herinneren wie zich heeft bekommerd om mensen die nu strijden om vrijheid, uh, rechtvaardigheid en gelijke kansen. En Europa mag die mensen gewoon niet in de steek laten, dat zou nu verkeerd zijn, maar ook met het oog op de toekomst. Bent u niet bang in deze tijden van de eurocrisis dat de buitenwereld meer behoefte heeft aan een hele sterke financieel-economische coördinator in Europa in plaats van een mensenrechtencoördinator? Ja, maar het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Uh, we willen ook uh, dat er op het gebied van uh, economie en uh, financiën stevig wordt opgetreden. Maar we kunnen als Europa niet wachten tot we uit deze crisis zijn. We kunnen juist gezamenlijk optreden en daarmee ook efficiënter. Uh, Zo'n nieuwe persoon met een kabinet, medewerkers, dat gaat een hoop geld wikkelen toch? Nou, het moet efficiënter worden. Dus het gaat niet om een extra laag bureaucratie creëren. Dat wil niemand, D66 al helemaal niet. Maar het gaat erom dat Europa effectief is op het gebied van mensenrechten. Oké, okay, maar is er budget voor? Er is budget binnen de uh, Europese buitenland, diplomatieke dienst natuurlijk, en daar zou deze persoon een onderdeel van uitmaken, maar ik ben groot voorstander van efficiënter optreden op EU-niveau, zodat je niet 27 keer het wiel opnieuw hoeft uit te vinden, 27 keer een analyse moet maken van hoe het er in een land aan toe gaat, maar juist meer gezamenlijk optreedt. En daarmee kan het aanzienlijk goedkoper worden uh, als het gaat om het EU-buitenlandbeleid. Dat is ook precies waarom het zo'n goed idee is als Europa steviger op het wereldtoneel optreedt en niet uh, met allemaal verschillende landjes nog een eigen toko probeert te draaien. Sommige taken kun je echt beter samen doen en dan wordt het ook nog goedkoper. En dat zei Marietje Schaken van D66 in een bijdrage van Tijn Sadé. Er hebben zich nog geen werkloze Nederlandse kandidaten gemeld trouwens. Het kan nog wel. Snel bellen met mevrouw Ashton. Straks even naar Prem. Hij zit op de sportzomerbus. Hij is in Duitsland. Heel Duitsland staat natuurlijk achter de man. heel Duitsland... Nee, er is een klein Duits dorpje, Kranenburg, waar veel Nederlanders wonen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Tamara Brugmans. Ja, het is een opvallend rustige ochtendspit. Uh, nog twee files op de A8 Saandam, Saandam richting Amsterdam... tussen het knooppunt Saandam en het Koenplein 3 kilometer. En op de ring A10 richting de Nieuwe Meer... staat het tussen oost en de Koentunnel 2 kilometer. En op de A73 Maasbracht richting Nijmegen... zijn ze nog bezig met een spoedreparatie. En daardoor is bij Venlo Zuid de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gaan nergens dus gewoon onder als daar En ergens is de lucht te blauw Blauw, blauw, blauw Er liggen ergens zoveel dus er blijkers als daar Dus houd de schoen maar van de zulder Radewee van Gerard van Mazak. De Radio 1 Sportzomerbus. Zomerbus. Vanmorgen met Prem Radakisjoen. En die bevindt zich in het hol van de leeuw. Nou, liever gezegd, het nest van de adelaar. Prem, is het daar oh. bij jou ook oranje met vlaggetjes... met opblaasklompen en met leeuwenmanen? Ah, uh, sorry hoor Marcel, maar ik ben net omgekocht met een heerlijk warme chocoladebelk. Een van de lekkerste chocoladebroodjes die je kent. En ik zoek wel rivaliteit, maar ik zit hier in Bakkerij Dergs in Kranenburg. En het lijkt alsof iedereen alleen maar zit te genieten van het ontbijt. Wendy Baatman is een beetje... Nou, Lara, dit moet ik je vertellen. Ik kom vanochtend aanrijden een aan kast van een huis. En daar woon jij, Wendy Baatman. Uh, jij bent een beetje in Kranenburg. Leef, leef die wedstrijd van vanavond. Ja, natuurlijk leeft de wedstrijd van vanavond. En na vanavond weten de Duitsers dat zowel Duitsland als Nederland op drie punten staat. Aha. En hoe vindt, is, is het dan uh, rivaliteit of is het uh, niet? Er is hier een gezonde rivaliteit. Het is, uh, er wordt geplaagd onderling, maar het is niet gemeen. Het is uh, heel prettig om te zien hoe gewoon twee nationaliteiten gebroederlijk samen kunnen leven. Nou, uh, meneer Gert Derks, u bent de eigenaar van deze bakkerij. Um, u, uw bakkerij kan niet zonder Nederlanders, hè? Nee, we kunnen niet zonder Nederlanders. We hebben ja, zeker 60% Nederlandse uh, klanten hier. Oké, okay, en nu, als die Nederlanders vanavond verliezen... dan worden ze heel chagrijnig. Dus u wilt dus dat Nederland wint vanavond? <laughs> dat is heel zwaar voor mij. Ik hoop dat de Nederlanders uh, uh, dat Nederland ook nog drie punten krijgt. Maar of ze die onbedingt met Duitsland hebben moeten hebben... dat vind ik dan toch niet zo mooi. U, u bent al vanaf 1968 uh, heeft u deze bakkerij hier. Genau. Ik heb van mijn ouders uh, 1968 de winkel hier overnomen. Een beetje uit, uitgebouwd. En we hebben ook een paar winkels in Nijmegen en in Arnhem. Um, ja. En die Nederlandse klanditie is heel belangrijk... want ik had begrepen dat dit dorp zou uitsterven... Uh, als de Nederlanders niet waren gekomen. <laughs> Het ziet bijna zo uit, ja. Ja. <laughs> ja. Dus hoe durft u dan nog voor Duitsland te zijn, meneer Derks? U leeft en eet van Nederlanders... en dan bent u niet voor ons nationaal elftal. Ja, ik ben toch uh, voor de Nederlandse voetbal. Maar als ze dan tegen Duitsland spelen ben ik natuurlijk ook, ook een beetje meer voor Duitsland. Oké, okay, en uh, merkt u dat het hier speelt... dat uh, die Duitsers zo bezig zijn met die Nederlanders? Of is het ons minderwaardigheidscomplex... dat wij meer bezig zijn met Duitsland dan zij met ons? Nee, heb ik u niet, niet heel genau verstaan. Oké, okay, nou, de vraag is... zijn Duitsers net zo gefocust op Nederland... als Nederlanders op Duitsland? Nee, ik hoop... ik denk dat de Nederlanders ook heel enthousiastisch... Voor el voor land zijn. Um. Okay. Ik ga nog even snel naar één vrouw hier, Sandra Hermans, Hoe lang woon je al in Kranenberg? Vanaf 2000. En waarom ben je hier komen wonen? Uh, economische vluchteling. En bevalt me hier uitstekend. Ja, en daar ben je nou ook een beetje voor het. Want ik snap niet. Jullie klagen altijd dat die buitenlanders niet integreren in Nederland. Nu ben jij in Duitsland, hoe kan je nog voor het Nederlands elftal zijn? Je moet gewoon voor het Duitse elftal zijn. Nee, de beste moet winnen. Ja, nee, maar ik bedoel, als al die Turken in Nederland... voor Turkije zijn tegen Nederland, klagen jullie. Dus nu zeg ik, zeg nou, hup, Duitsland, hup. Duitsland, hup. <laughs> Oké, okay, uh, nou, Lara en uh, Marcel, we komen later weer hier Dan praat ik met de burgemeester, want erg belangrijk... dit Duitse dorp zou dood zijn gegaan... als de Nederlanders hier niet massaal naartoe waren gekomen. Kijk. Prem in Kranenburg vanochtend over Nederlanders en Duitsers. De opzwepende muziek van Armin van Buren, de dj, moet de oranje supporters in de juiste stemming gaan brengen vandaag. KNVB heeft de dj uitgenodigd om voor de voetbalfans te draaien in Garkov. Vlak die vanochtend vroeg in het vliegtuig stapte, vroegen we hem of hij er een beetje zin in heeft. Ja, heel erg. Het is natuurlijk een ontzettend spannende dag en een hele belangrijke dag voor het Nederlands elftal. En dat ik erbij mag zijn vandaag, ja, vind ik echt super gaaf. Waar treed je op dan in Garkov voor de fans? Ja, dat is een grote vrijheidsplein, wat nu is omgedoopt tot uh, Oranjeplein. Uh, dat is uh, nou, ja, een hele korte set, maar uh, speciaal voor de, voor de fans van Oranje... ...kom ik dus vanuit Las Vegas helemaal naar, uh, naar Garkov. Ik heb er echt heel veel zin in. Kijk eens aan. We, we hebben de wedstrijd uh, bij de wedstrijd uh, Nederland-Denemarken. Vonden we de, het publiek wat, ja, wat mat. Kan, kan je daar wat aan doen? <lacht> <lacht> nou, ik ga natuurlijk wel mijn best doen om uh, de sfeer er een beetje in te brengen, maar... Uh... Ja, ik weet het, ik ben het niet helemaal gewend van het, van het Nederlands publiek, want het leuke is ook, ik kom in heel veel landen over de hele wereld om, uh, om te draaien en iedereen die ik spreek eigenlijk is altijd zo te spreken over de sfeer van het, van het Nederlands publiek en dat is natuurlijk echt een beetje de, de twaalfde man natuurlijk. Uh, dus ik hoop dat we op ja, de tribunes in ieder geval wat meer hering kunnen gaan maken dan tegen Nederland. Ja, maar met de muziek, is het, is het te doen, zweep je dan al mensen toch wel vast wat op? Ja, zeker weten. Ik heb hier al zoveel mensen gezien, zoveel supporters, uh, want ik ben hier nu op Schiphol die er heel erg naar uitzien dat ik daar kom. Dus ik ga gewoon een knalset weggeven en proberen uh, ja, het legioen echt op te zwepen. Want iedereen is natuurlijk best wel nerveus voor deze wedstrijd. Maar ik denk dat we ja, met z'n allen gewoon die bal het doel in moeten blazen. Zo is dat. Ben je, zelf, ben je zelf ook nerveus, Paul? Ja, ik ben wel nerveus. Ik ben, wel, ik, uh, ben zelf niet zo'n allijzer voetbalfanaat. Maar de Nederlandse, Nederlandse wedstrijd, de Nederlandse elftalwedstrijd, die kijk ik altijd wel. En uh, ja, ik word er alleen ontzettend bloednerveus van. Maar ah, je bent niet de enige hoor, geloof ik. Nee. Blijf je wel hangen voor de wedstrijd trouwens? Of is het gelijk ook wel om weer wegvliegen? Nee, uh, ik ben hier met een delegatie van uh, ook de KNVB en een aantal sponsoren en zo. Dus ik ga wel uh, een beetje hangen, speerproeven. Het is voor mij ook een avontuur. en ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik vind het een onwijs eer dat ik een keer bij zo'n wedstrijd mag zijn. Dus uh, ja, voor mij uh, wordt het echt heel spannend. Maar ik zit in het stadion vanavond. Ik zie er heel erg naar uit. Nou, zeg, zeg het maar dan. Wat gaat het worden vanavond? Uh, 2-1 voor Nederland. Oh, nou, daar tekenen we voor. Jazeker. <laughs> Zullen we nog even een stukje doen om in de sfeer te komen alvast? Ja, knallen maar. Ja, wat horen wij? We are here to make the noise. Dat lijkt me uitstekend. Armin van Buren, veel plezier vandaag. Jo, fijne ogen. bedankt, dag. We are here to make some noise van DJ Armin van Buren. Die dus inmiddels in het vliegtuig zit. Dit was eerder vanochtend. Hij is op weg naar Garkov om daar de oranje supporters een beetje op te zwepen. Bijna tien uur, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. De sportzomer gaat beginnen om tien uur. Thijs van den Brink is inmiddels hier samen met een piano. Ja. Thijs, wat, wat um, ga jij spelen? Dat kunnen we beter niet doen, denk ik. Marijn Brouwers komt spelen. En hij heeft, hij heeft een theatervoorstelling uh, met muziek van uh, Frans Halsema gemaakt. Dat is pas trouwens na 11 uur. Dus dat duurt nog even. In het komende uur, tussen 10 en 11, gaan we praten met Teun van Dijk. Kamerlid voor de PVV. En we blikken vooruit op het debat vandaag over de 100 miljard steun aan Spanje. Uh, hoe kijkt de PVV er naar? Wouter is van D66 praat ook mee. En Ellen Tendalme is de gast. Goed. Interessant genoeg. Thijs van de brink en Willemijn Veenhoven na tien uur in de NOS en andere omroepen. Sportzomer. <laughs> Ook te volgen via internet. Sportzomer.nl. Ja, Radio1. Zoiets denk ik ongeveer. Lara, ik zijn er morgenochtend. Punt. Ja, zoiets. Weer. Ja. Dank je, Lara.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 U hoort straks een belangrijke boodschap van Wilde Gansen. Ontwikkelingssamenwerking. Uw bedrijf verhuizen doet u natuurlijk met een erkende projectverhuizer. Kijk voor projectverhuizers met PPV-keurmerk op projectverhuizen.nl. Wilde Gansen steunt concrete projecten in ontwikkelingslanden. Samen met betrokken Nederlanders... stellen wij kansarme mensen in staat hun eigen armoede te bestrijden. Helpt u ook...